Uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassade in Jakarta waarschuwt voor terroristische aanslagen. Op internet zijn oproepen geplaatst om aanslagen te plegen op internationale scholen in Indonesië. Ook westerse leerkrachten die op die scholen lesgeven zouden doelwit zijn. Omdat Nederland meedoet aan de internationale coalitie tegen de islamitische staat... adviseert de ambassade in Jakarta om alert te zijn. In Sydney is een moslimleider neergeschoten. Dat gebeurde op de stoep van zijn moskee. Volgens ooggetuigen opende aanhangers van terreurgroep IS vanuit een auto het vuur op hem. Het slachtoffer is geraakt, maar niet in levensgevaar. Een paar uur voor de aanslag zou een auto zijn langsgereden met mannen die IS-leuzen riepen. Bij de moskee in Sydney zijn al lange tijd spanningen tussen verschillende moslimgroepen. Tegen een man die wordt verdacht van ronselen voor de jihad... heeft het OM een werkstraf van 240 uur geëist en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk. De man zou hebben geprobeerd een meisje van 16 te ronselen.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 Staatssecretaris Wiebes gaat serieus kijken naar alternatieve voorstellen voor fiscale bijtelling van leaseauto's. De autobranche en de milieubeweging waren niet tevreden over eerdere aanpassingen en kwamen dit weekend met nieuwe voorstellen. Wiebes voelt daar wel voor, het wagenpark wordt er volgens hem schoner van en het kost geen extra geld. Het weer in de westelijke provincie zal van toe regen, in het oosten soms nog zon. In de loop van de middag en avond gaat het overal regenen. De zuidelijke wind waait stevig, aan zee soms hard en het wordt 14 of 15 graden.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 Er is geen grapje, er is een vliegveld dat ligt bij het Zwitserse plaatsje Kloten. Kloten, daar liggen we vlakbij Basel. <lacht> ja, je moet je mond... Hè? Basel. Zurie. <lacht> Basel of Surie, Maak het nog uit, dat blijft Kloten. Basel zo doen. <lacht> bij Toen ik op een station aankwam, was de trein net weg. Oh. Ik denk, dat geeft niet. Loop ik wel even de start in. Kom ik wel een paar leuke ansichtkaarten van mooi kloten. Afijn <lacht> ik ze wat te dwalen door die kleine stad. Hij was zondag in een klerengaard. Winkels dicht, kroegen gesloten. Ik dacht bij mezelf: dit is dus. <lacht> ben ik afhoorbaar in die steed? Dan zing ik dan ik wijs.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 Het is theater, dus ik doe alsof... Hoewel... Ja. Ik ben zo in beslag genomen door dat melken...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 Ja, nee. Niet waar voelde zich nu. Hoe? Van. Ik zei, nou, ik heb nogal last van drijven. Hoe bedoelt u van drijven? Ik zei, nou, gewoon een beetje drijven. Uh, bedoelt u overdrijven? Of, uh, ja, wegdrijven, afdrijven? Nee, niet speciaal. Gewoon drijven. Ja. U heeft dus nogal last van drijven. Ik zal u zinkzalf geven, zegt de dokter. De volgende ochtend zei de dokter mij dat ik glucose in mijn urine had. Hij wilde dat zeggen, dokter. Dat u geen suiker meer mag. Dokter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 Maar ik heb het de dokter gevraagd en... Uh... Ja. Ik zeg, dokter, dokter, ik kom toch niet gelijk in een rolstoel, hè? Nee, zegt de dokter. Nee, dan zult u wel vermoeden sparen, denk ik. Ja. Kijk, wat u heeft, daar hoort een heel mooi eerstesbruggetje bij. Wanneer u namelijk glucose hebt, dan mag u geen suiker.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 Korte versie in dit geval. Hè. Ik geloof zelfs dat er een versie beschikbaar is die 11 minuten duurt van dit nummer. Maar goed, dit was de korte versie. Vorige week hoorden we mal van Marvin Gaye. en blijft uh, ja, gewoon een lekker nummer. Heard it Through the Grapevine. Vele covers onder. En, uh, we gaan het nu even over iets heel anders hebben. Want aan de telefoon heb ik Nathalie Lindeboom. Als alles goed gaat. Ja, dat klopt. Ja, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. En uh, dat betekent dat wij het gaan hebben over de activiteiten van Pluspunt Zandvoort. Nou, Nathalie, wat heb je op je hart? Vertel. <laughs> wat heb ik op mijn hart? Uh, vandaag uh, willen we het graag hebben over mantelzorg. Er zijn in Zandvoort heel veel mensen die zorgen voor een kind, hun ouders, een partner... En dat kan heel erg intensief zijn als iemand uh, door uh, ouderdom of door chronische ziekte steun nodig heeft uit de omgeving. En uh, in Zandvoort zijn er heel veel mensen die die zorg bieden en eigenlijk niet eens zich realiseren dat ze mantelzorger zijn. En dat ze daarbij ook op allerlei manieren steun kunnen krijgen. Ja. Dus het... Het leek me goed om dat vandaag zo te benoemen. Er zijn heel veel mensen van. getrouwd tot de dood ontscheidt. en als je partner dan iets gaat mankeren. ja, dan, dan is dat zo en dan ga je zorgen. En ook al is dat 24 uur per dag. dat is hartstikke mooi. maar uh -huh. dat hou je niet vol en daar heb je steun bij nodig. Ja. Nou. Wat, wat is er zoal? En dan ga ik een aantal voorbeelden uh, geven. Wij hebben uh, een vrijwillige hulpdienst, een plusdienst... waarbij mensen uh, vragen kunnen stellen. En dat kan zijn van, God, mijn partner is dementerend... maar ik ga zo graag een avond per week naar het kerkkoor. Is er dan iemand die op die avond mijn partnergezelschap kan houden? Is een voorbeeld. Maar mensen hebben zelf waarschijnlijk hele andere wensen. Mm -hmm. Stel ze. Stel uw vraag... Ik zeg niet dat we overal meteen een antwoord op hebben... maar wat u niet vraagt, krijgt u zeker niet. Nee, dat is niet wat zeker is. Er zijn uh, mensen die uh, het fijn vinden om hun ervaringen met anderen te delen. Daarvoor hebben we een groep met mantelzorgers die één keer in de zoveel tijd bij elkaar komen. En nou, Dat is altijd op een dinsdagochtend. De eerstkomende is op 2 december. Daar zijn mensen van harte welkom. Ja. Het steunt ook om je ervaringen te kunnen delen en ook om elkaars tips uh, te geven. Nou, Dat is de bedoeling van die uh, groepen. Dat is een ander voorbeeld. Dan hebben we komende woensdagavond hebben we het Alzheimercafé. Dat start om uh, 7 uur. En het Alzheimercafé is zowel voor mensen die gaan dementeren of Alzheimer hebben, maar vooral ook voor hun naasten die ook uh, meezorgen, die meehelpen. Ook om uh, uh, samen op zo'n avond te horen hoe dat voor anderen is. En elke Alzheimercafé wordt er weer een ander uh, thema uh, besproken. Mm -hmm. En komende uh, woensdagavond en dan moet ik even spieken hoor is dat ook uh, zorgen voor iemand met dementie is geen gemakkelijke opgave de belasting is de hele dag aanwezig en soms zijn ook de nachten zwaar nou daar gaat het uh, komende uh, woensdagavond over en uh, ook daarbij nodig ik mensen weer van harte uit als het hun aangaat om uh, langs te komen vanaf 7 uur staat de de koffie klaar. Dan hebben we ook nog een themamiddag. Die is zowel voor mantelzorgers als vrijwilligers voor mensen die uh, slechtziend of blind zijn. Dat is toch ook een aparte groep. Je kunt je voorstellen, als je bij iemand die slechtziend is, als je alleen al iets in huis anders neerzet, dan is dat al lastig. Nou, zo hebben wij een informatiebijeenkomst in samenwerking met visio uh, van wat... Ervaren mensen nou en hoe kan je verder als je ook voor iemand zorgt... hoe kan je dat dan uh, het beste doen en waar moet je op letten? En dat is een uh, voorlichtingsbijeenkomst. Die is op maandag 24 november van 2 tot 4. En uh, daarvoor is het wel fijn als mensen zich van tevoren even aanmelden... zodat we weten dat we voldoende plek hebben. En dat kan bij ons bij de Bali... Uh, ik ken de telefoonnummer 5740330 en als mensen over de andere dingen die ik genoemd heb meer informatie willen, dan kan men daar ook naartoe bellen. Oké, okay. nou dat is een uh, heel verhaal, dat is mooi. Heel, hè? Ja, prachtig. <laughs> nou ja, daar, daar doen we het voor hè. Precies. Mijn vader was trouwens een heel harde man, hoor. Als ik, uh, uh, uh, uh, als ik vroeger. Niet, ik ben daar ook natuurlijk een beetje slecht in. Maar als ik vroeger uh, niet uitkeek. Nou, nou, denk maar niet dat hij een krukje voor mijn voeten weghaalde, hoor. Dan struikelde ik er maar over. Dan leer je wel te kijken, zei hij dan. Ja, ja, ja, ja maar toen dan, was jij nog wat jonger en flexibeler. Als je op je tachtig hebt <laughs> is het weer wat anders, hè? Ja, dan is het ja. heel wat anders, ja. ja. Ja, ik weet het. Maar um, ja, dat zijn prachtige dingen. En. Um, die bijeenkomsten die vinden plaats in jullie gebouw of waar vinden Deze die plaats? De bijeenkomsten vinden allemaal plaats in ons gebouw. En dat is ja. aan de Flemmingstraat, hè? Als dat ik... is aan de Flemmingstraat 55. Ja, Oké. Okay. Ja. En is dat goed te bereiken voor iedereen? Uh, per bus, per auto, per fiets, per voet? Ja, ja, ja. Ja, ik ben geen Zandvoort, dus ik heb geen idee waar de Vlemmingsdraad uit... Nou, dan, dan nodig je toch van harte uit om een keer bij ons te komen kijken. Ja, dat moet ik zeker eens doen, want ja? jullie doen, we, we doen natuurlijk vrij veel samen... en ik vind het zeer de moeite waard. Dus ik kom binnenkort gauw eens een keertje ja. eventjes uh, aanlaaien bij jullie. Hartstikke goed, en dat geldt voor alle zandvoorten die nog nooit geweest zijn... loop een keertje binnen. Zo is dat. We hebben echt zo ontzettend veel... Oké. Okay. En uh, iedereen is van harte welkom. Oké, okay, nou, ja? uh, hartelijk dank weer voor, dit, uh, voor deze informatie. Uh, woensdag is dus het Alzheimer Café. Hoe laat ook weer nog even? De, het, het Alzheimer Café is komende woensdag. En uh, de koffie staat klaar vanaf uh, 7 uur. Oké. Okay. En dan hebben we de. Um groep voor mantelzorgers... die is op dinsdagochtend... Uh, 2 december. Yeah. En dan vraag jij natuurlijk hoe laat. Dus dan ga ik even spieken. Uh, om 10 uur. En dan hebben we de bijeenkomst van... visio En die is om 2 uur... smiddags... Uh, op maandag 24 november. Daarvoor moeten mensen zich even aanmelden. Zodat ja. we voldoende ruimte hebben. En onze plusdienst. De vrijwillige hulpdienst. Waarbij mensen al hun vragen kunnen stellen. Uh, die is elke werkdag gewoon van 9 tot 5 telefonisch bereikbaar. Ja. Nou, we gaan het allemaal ook even op onze Facebookpagina zetten. Dan uh, komt dat allemaal uh, helemaal rond. Prima. En uh, dan krijgen de mensen die dat willen, die informatie. Hey, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. En tot de volgende keer maar weer. Hè? Wij spreken elkaar weer. Oké, okay. tot ziens. Da.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 Me, and you, and a dog named Boo. Dit is de nieuwe single van Wouter Hamel. Leuke plaat, trouwens. Beautiful Misfits. When you start to play that part, if you right in your heart. Why not call my name on the corner of the street, where we Despite was dat. Het, het uh, Sir Douglas Quintet. Voor Zandvoort en de regio. We nou, hadden eerst een hit met, uh, Muse, uh, met uh, She's About a Mover. En toen was dat het, was het eindje stil. En toen kwamen ze hier weer mee. Ja, en dan is het weer tijd voor het regioneus. Het gaat allemaal zo snel. Wel heftig hoor. Als je dat allemaal in je eentje moet. Het begint op werken te lijken. Moeten we allemaal niet hebben natuurlijk. Goed, maar in ieder geval. De dierenpolitie heeft vrijdag ingegrepen in een woning in Harlem Noord. Hier bevonden zich tientallen huisdieren die door eigenaar of eigenaren werden verwaarloosd. De huisdieren, 85 in getal, euh, zijn in beslag genomen. Welke gevolgen het verwaarlozen verder heeft voor hun eigenaren is niet bekend. In februari 2015 wil het Nederlandse Rode Kruis de grootste rampenoefening uit haar geschiedenis organiseren. De oefening is met duizenden beoogde deelnemers... Uh, zowel fysiek als online moet worden uitgevoerd. Vormt de eerste test van Ready to Help. Uh, nieuwe burgerhulpnetwerk van de hulporganisatie. Iedereen die bij grote rampen of calamiteiten wil helpen. kan zich vanaf vandaag aanmelden voor Help.nl uh, uh, En Ready to Help, dat is dus ready en dan een tweetje. Hè? Dus dat je niet uh, toe ertussen zet, maar een tweetje. Dus ready to help. Zo moet je het schrijven. Ready to help. En elders. Een nog een onbekende man heeft vrijdagochtend... twee hoogbejaarde zandvoorters met een babbeltruc te pakken genomen. De slachtoffers van 84 en 86 jaar... wonen beide afzonderlijk van elkaar in de Potgieterstraat. Waarvan, uh, waar de man dus twee keer toesloeg. Beide vrouwen hebben een duidelijk signalement gegeven. De man is rond de 1,80 meter 80, en heeft kort blond haar dat naar achteren was gekampt tijdens de oplichting. Hij is tussen de 40 en 45 jaar oud. Hij was die ochtend gekleed in een net blauw overhemd en droeg een cremekleurige broek. De man sprak accentloos Nederlands. Heeft u vrijdagochtend rond 11 uur iets verdachts gezien in de Potgieterstraat... neem dan contact op met de politie en dat nummer is 0900 8844...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 De afdeling Verkeersondersteuning van de Politie onderzoekt de toedracht van deze aanrijding. Getuigen van het ongeval wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. En dat is wederom dat bekende nummer 0900 8844. Een meisje is zondag aan het einde van de middag gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto bij de Brederodelaan Laan in Bloemendaal. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. En na de toedracht wordt nog onderzoek gedaan. En dit was het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, dat moeten we even zeggen. Als je naar buiten kijkt, weet je eigenlijk al genoeg, hè? Ja, toch? Na een bijzonder zacht en zonnig weekend... is het vandaag overwegend bewolkt... en vooral later vandaag gaat het weer regenen. Het wordt een graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er geruime tijd buien geregen. De zuidwestenwind is afgenomen naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen trekt de regen weer naar het oosten weg en is het in onze regio droog, met over het algemeen vrij veel bewolking. En soms schijnt ook even de sun. Ja, de sun schijnt ook even af en toe. En bij een uh, meest matige zuid- tot zuidwestenwind. Uh, ligt de temperatuur ongeveer rond de 11 graden. En dat was het nieuws. En het weer. Zo. Dat was het weer. Zie het en zand voort. En dit is Steelers Wheel. Stuck in the middle with you. Thank okay. you. Zielerswiel. En dan ben ik het Stuck in the Middle with You. Ja, prachtig allemaal natuurlijk. Ontzettend leuk. Hè? Ja, is het leuk? Ja, het is ontzettend leuk. Uh, ik probeer uh, ook al een beetje contact te krijgen met onze laatste reporter. Maar die is niet helemaal uh, op zijn plek geloof ik. Dus, nou ja. Dan kan ik er verder ook niks aan doen. Um, wat zei ik al? Deze week staat natuurlijk uh, uh, in ons programma de CD van Kayak een beetje centraal en uh, de nieuwe CD dus Cleopatra, The Crown of Isis. En dit heet A Family Divided. Kayak. Crowd in the banquet hall, seated on the golden royal throne, surrounded by her servants and next of kin. But she was never more alone. My beloved and gracious majesty will soon become her little brother's spouse. Now a fine and stunning bride to be ready to exchange the Of mercy, of remorse or sin So by the time the boy becomes a man Betrayal reigns within these walls No one is fully trusted at the gate Cause he may hide shedding the serpent skin Ready to strike, willing to wait Masters of a cruel and bloody trade These rival descendants of the great geweldige muziek uh, zo'n Bent. Het is jammer dat uh, maar zullen we aan, aanstaande donderdag ongetwijfeld meer over horen. Het is jammer dat uh, degene die op dit moment de lead vocals verzorgen, tenminste als ik de berichten mag geloven, dat die ermee stoppen. Dat is wel jammer. In ieder geval is kayak nog tot 28 december op uh, tournee door Nederland om de nieuwe cd natuurlijk te promoten in de volledige bezetting met van Rekers en met Cindy Oudshoren en alle andere mensen Ton Scherpenzeel natuurlijk. En aanstaande donderdag uh, dan hebben wij een gesprek met Ton Scherpenzeel in Zie je hem lunch op donderdag. Dus dat wordt even, even gezellig, natuurlijk. En dan gaan we het even mooi hebben over deze prachtige nieuwe cd van Kayak. En ik kan, ik u, ik kan hem u aanbevelen. Hij is echt prachtig. prachtig. De manier ook waarop hij tot stand is gekomen, is ook heel erg leuk. Want het is gedaan met zogenaamd crowdfunding. Dus dat wil zeggen dat, hij, dat ze gewoon een groot aantal mensen gewoon om een kleine bijdrage hebben gevraagd. En daarmee is die CD gewoon gefinancierd en gemaakt. Dat is, dat, uh, ja, dat heeft gewoon de toekomst. Dat is de manier van financieren van tegenwoordig. Als je het wil, nou, crowdfunding. Je vraagt gewoon een aantal mensen. Kijk, als je, als je honderd mensen vraagt om, om, om 50 euro te storten, bij, bij wijze van spreken, dan heb je ook 5000 euro. He? Dus het dus is makkelijk zat. Dus, en uh, ik zag die lijst uh, toevallig staan op, op, uh, op, uh, op hun pagina, op hun website. No, dat waren er geen honderd hoor, dat waren er veel, veel en veel meer. Goed, nou, um, lekker dus, Kayak en Family Divided van de prachtige nieuwe CD, uh, Cleopatra, The Crown of Isis. En dus doe. Roger Daltrey, John Entwistle en Keith Moon. Ja, dat waren ze. En die tijd. Het nummer heet The Substitute. Een van de grote hits van dit gezelschap dat zich presenteert. Onder de naam De Hoe. Oh, dit is wel erg mooi. Dit is Mr. Props. Ja. Yeah. Nothing really matters. Prachtig. She's okay. And I'm alright.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 I'm all right, but she's awake. I'm up all night, and nothing really matters. Is het leuk, hè? We hebben hier niet een uh, meneer achter ons staan die zegt van dat mag je niet draaien, dat wel. Dan is dat is altijd lekker makkelijk. Dus uh, we kunnen wat dat betreft uh, nou ja, alles doen. En het uh, is wel leuk natuurlijk. Want dan kun je af en toe nog eens dingen draaien die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En dat is wel jammer eigenlijk. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, dit zal je niet uh, gaan horen op Radio 2 of zo. He? Maar wel plezier ZFM. Ja. Genesis, The Lamp Lies Down on Broadway. Van een uh, prachtig nieuwe verzameling die uitgekomen is. Die heet Archive. Dat is een fantastisch uh, ding. De drie uh, mensen van Genesis die nog uh, leven, zeg maar. Die hebben met elkaar een uh, prachtige collectie samengesteld. En dan hebben ze dus ook uh, solo werk van uh, andere Genesis leden aan toegevoegd en van zichzelf. Dus dat is uh, Mike Rutherford en Phil Collins en... Peter Banks, geloof ik, die hebben dat gedaan. En uh, die hebben samen die CD samengesteld. En dat is een, een heel mooi verhaal geworden. Maar er staan dus ook dingen op van Mike en, en de Mechanics. En er staan natuurlijk ook dingen op van Peter Gabriel Solo en zo. Ik vind het een te gekke verzameling. En, uh, dus de moeite waard om eens een keer naar te luisteren. Voor de rest, uh, ja, nou, ja. Het zit er weer op voor vandaag. zit er weer op, jongens. We hebben het weer gehad volgende dag. See you luncht. Morgen is er. En uh, tenminste, dat hoop ik. En uh, dus die gaat het morgen overnemen. Ik ben er samen met Ansela weer aanstaande. Woensdag, donderdag en vrijdag. Oeh, oeh, oeh. Ja. En donderdag hebben we natuurlijk dat leuke gesprek met Tol Scherperzeel van Kaja, wel over de nieuwe CD. Dat gaan we donderdag doen. Dus uh, hou het in de gaten. Hou het in de gaten. Maar nu bedankt voor het luisteren en. Ik hoop u woensdag weer te zien om 12 uur. Woensdag hebben we ook natuurlijk weer een vernieuwende ook dat nog. Ja. wat ook weer leuk, denk ik. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar dat. doe eh, ik altijd pas op dinsdag en zo. Nou? nou, bedankt voor het luisteren en. Uh, we gaan de thuisreis weer ervaren, aanvaarden. En. Uh, ik zou zeggen, tot woensdag. Dag!